Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie dagen na de zware aardbevingen worden er in Turkije nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Turkse media schrijven over een man van 61 die is gered en een kind van 12 en een jongen van 16 die zijn bevrijd. Veel vaker worden er mensen gevonden die het niet hebben gered, zegt correspondent Mitra Nazar. Zij is bij een van de randplekken. Wij mogen daar dan niet heel dichtbij staan. We moeten een beetje afstand houden. Maar je voelt het moment dat ze dan iemand hebben gevonden. Um, want dan wordt het helemaal stil. En er zijn hulpverleners omheen. Uh, het leger was daar ook bij. Uh, en dan komt iemand met een bodybag aan. En, um, en dan, wordt, uh, dan wordt dat weggedragen. Dus um, ja, dat is, uh, dat is de sfeer hier een beetje. In totaal zijn er nu vijf. 15.000 doden geteld in Turkije en Syrië. Leden van Forum voor Democratie waren de afgelopen vier jaar het vaakst afwezig... bij vergaderingen over het provinciebestuur. Van alle no-showers zat een derde bij Forum of een afsplitsing daarvan. Verder blijkt dat bestuurders in Drenthe het vaakst er niet bij zijn. In Friesland mist juist bijna nooit iemand een vergadering. En de koninklijke familie begint vandaag aan de laatste dag van hun reis... door het Caribisch deel van Nederland. Ze zijn op Saba, het kleinste van de zes eilanden die bij Nederland horen. Prinses Amalia neemt onder meer een kijkje bij een Johan Kruijfkoort en ze gaat kijken bij de zeeegels op Saba. Het was een spectaculair bekeravondje gisteren. Feyenoord ging naar verlenging en penalties tegen NEC door naar de kwartfinale. Eerder op de avond schakelde PSV FC Emmen uit. Het werd er 3-1... En er zit een amateurclub bij de laatste acht. Spakenburg won na penalties. Van Katwijk was te zien bij ESPN. Scoort hij ook nu. Is het gedaan? En dan is het gedaan. En dan is Spakenburg kwartfinalist. Want het wint na strafschoppen van Katwijk. Het is voor het eerst in zeven jaar dat een amateurclub bij de laatste acht zit. Vanavond is er ook nog FC Twente Ajax en ADO go Ahead Eagles in de beker. Het weer nog. De dag begint koud, maar er is wel af en toe wat zon. Later wordt de bewolking dikker en valt er vooral in het noorden af en toe wat regen. Het wordt 5 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat aan de noordkant van de stad... tussen Landsmeer en de Koentunnel nog een file van 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten, er is een ongeluk gebeurd... en daardoor is er één tunnelbuis dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Camera destiny. Charlie's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 Door die fles Bacardi Vierde al, oh, dat is elf barky Ik ben zo weer thuis, waarom stress je shardie? Praat met malen van je chest Zonder make-up ben jij op je best Zoveel Kim Kaas daarop in Insta En soms slip ik door, net als kan je West Ik ga tering hard en dat is gezegd. Maar zonder jou ga ik fucking slecht In mijn hart heb jij een vaste plek Zoveel shit, maar ik lach het weg Niet bereikbaar telefoon niet aan Te veel nachten naar de klo te gaan Zie je amper in de zomermaan. Fast Vers life, kan niet slomen gaan Het spijt me, ik wil dat je weet Habib die ik ben, het probleem. Wordt para, ja, para nog steeds. Want die fast life in mij is zijn grip. Hey, want die fast life man, die leef ik echt. 2 uur s'nachts aan de tweede fles. Je shoot het niet, maar ik weet je strest. Zomertour, ik moet een weekje weg. Ze wilt het liefst dat ik die vijf vermijd. Er zijn hoeren daar, die verleiden mij. Maar ik sla ze af, ik ben een wijze guy. Ik heb een vrouwtje thuis en een kleine meid. Hoe wil ik dat zij naar de vader kijkt? Zolang al op toer ben de dagen kwijt. Die doekoe die komt echt niet aangeweid. Kom ik weer thuis dan krijg ik een vragenlijst. Vertrouwen is weg, maar de laatste tijd. Vertrouw nou op mij, want ik maak ons rijk. Moet zometeen op voor een rare prijs. Ik neem een grote slok en mijn laatste heis. Het spijt, maar ik wil dat je vecht. Hij piepte ik ben het probleem Voor het para ja para nog steeds Want die first life heeft mij in zijn gegeven. ZFM, ZFM. Even in mijn handen gelegd Ik ga voor alle jaren die nog komen Alle verhalen die ik aan mezelf beloofde Hier in mijn wereld wil ik geven Ik wil vrij zijn zonder reden Al is het maar voor even Want de tijd heeft stilgestaan ik wil In een huis, in liefde zonder vragen Het was niet te laat, er was geen reden Maar het is mij toch niet gegeven Al was het maar voor even Want mm -hmm. oh, tijd is stil gaan staan What kind of life? Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU-top in Brussel gaat vandaag over migratie. Maar staat vooral in het teken van het bezoek van de Oekraïnse president Zelensky. Hij zal er alle 27 EU-leiders de hand schudden. Het dodental na de aardbevingen in Turkije en Syrië is vannacht gestegen naar meer dan 15.000. Maar na drie dagen worden er ook nog steeds mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Pensioenfonds ABP heeft bijna al zijn fossiele beleggingen verkocht. Het gaat om zo'n 9 miljard euro in grote bedrijven zoals Shell, BP en Total Energies. Het weer, eerst nog lichte vorst, vorst in de ochtend ook wat zon, later meer bewolking tot 4 tot 7 graden. down, you walked in and turned my life around, you weed out the seeds of doubt. Dan.